Even na drie uur, welkom bij uur zes alweer van EuroHit 2010. Studio zit lekker gevuld aan het uh, Gassersplein uh, En we maken het gezellig tot aan uh, zes uur vanavond op naar de nummer 1. Het aftellen is begonnen, hè, zoals net al in het spotje verteld werd. En wij gaan in, in dit uur, in uur zes, gaan we aftellen van uh, nummer 38 tot en met uh, 26. Ja, en uh, eentje die je op nummer 38 tegenkomt, vertel dat ze juist al, is er een van de Black Eyed Peas. De single uh, Rock Dead Body stond in 2010 voldoende in Eurohits, in de Euro Breakdown, om een hit te zijn in EuroHit. Zo zeg ik het helemaal goed. EuroHit 2010 met Rob Harms.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 My super, super fly lady. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body, body, out yeah. of sight. She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the must-stop. She likes electro, electro, she love hip-hop. Hip -hop. She likes to break it, she feels punk rock. She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little Crazy and get a little stupid, we get, get a little crazy and crazy and crazy. crazy.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 wat rustiger hier. zo joh dat niet te geloven <laughs> ja ja ja ja ja ja dat was hem de nummer 37 uit eurohit 2010 christina aguilera en not myself tonight nee dat hoorden we meisje dat je niet helemaal jezelf was vanavond hè ja. Helemaal door. Dit jaar is het tijd voor de grote comeback van Christina Aguilera. Om de spanning op te bouwen is er elke dag een verrassing op haar website te vinden. Zo kregen we als eerste de single cover van haar nieuwe single te zien. Kort hierna kregen we de lyrics en de, werden de producers ook nog bekendgemaakt. Niemand minder dan Bowel Dadon en Esther Dien zitten achter de single. Deze twee werkten onlangs nog samen voor Lil Freak van Asher. Christina lijkt haar vorige album Back to Basics al volledig te zijn vergeten. De beats van Da uh, Dadon en uh, zijn Urban en uh, Club Ready. Vijftien weken stond ze in de Euro Breakdown genoteerd. Met als hoogste positie de nummer vier. Daar stond ze twee weken. En in de top tien kwam haar maar liefst vijf weken tegen. Dat bracht haar totaal aan punten. Op uh, 356. We gaan gewoon door met Euro in 2010 doen we tot aan 6 uur vanavond bij CFM. Leuk dat jullie dit trouwens allemaal luisteren. En de nummer 36 is er voor Ina en 10 Minutes. 12 weken in de lijst genoteerd met als hoogste positie de nummer 1 daar stond ze. 1 week toch een nummer 1 positie. Lekker hè Gewoon 7 weken in de top 10 terug te vinden met een totaal van 357 punten. Het zou vrij voor de hand liggen. Een nummer getiteld 10 Minutes. Nou, dan laat hem ook daadwerkelijk 10 minuten deuren. Maar ja, voor de radio is dat een beetje voorspel. En uh, zeer ongemakkelijk, want dan kan je maar een paar platen draaien. Zou maar in uur in 2010 tegenkomen, dan heb je toch echt een uh, probleem. Daarom duurt de originele versie net geen vier minuten. Mooie lengte om er weer een hit van te maken. 10 Minutes wordt in Nederland de opvolger van Amazing. De single die het goed deed in de charge, maar nu wel een vernieuwing. Uh... Nodig heeft. Het zal voor Ina lastig zijn het nummer 2 hits Hot te evenaren. Maar een vijfde top 20 hits moet eraan zitten te komen. Nou, volgens mij is dat daadwerkelijk wel gelukt. Dus zodanig komen we haar trouwens weer tegen. Ja, op nummer, nummer 35. Jongen, jongen. En het klinkt ook allemaal een beetje hetzelfde, heb ik het idee. Je kan zo Rock That Body er doorheen gooien. Ja, de plaat van de Black Eyed Peas. Oh ja, waar, waar ben ik daar gebleven? Ja, hier is uh, Love. 16 weken in de lijst met zijn hoogste positie, de nummer 5. Top 10 stond ze 6 weken in. Oh, oh, oh. 2010, best wel gezellig toch joh, de, de nummer uh, 35 en die single heet uh, Love. De lekkerste zomerdance komt dit jaar uit Roemenië. Een nieuwe dansstijl uh, waarin trends en house zich uh, vermengen en al vergroten worden door commerciële vocals. Een van de artiesten die het goed doet met deze sound is de zangeres die je uh, zojuist hoorde, Ina. Die we al eerder hoorden in uh, Euro het, uh, 2010. Nou, we gaan door met de lijst en we gaan naar nummer 34. Daar komen we tegen de single van Brandon Flowers en Crossfire. 17 weken in de lijst genoteerd met als hoogste positie de nummer 8. Daar stond hij 1 week. Top 10, 5 weken genoteerd en een totaal van 360 punten. Nou, dat is reden genoeg om weer een succes te hebben met de single in Heer 2010. Deze plaat het enorm goed. Vandaar een hoge notering in de Euro 2010. Nummer 34, Brandon Flowers en Crossfire. Nou, straks gaan we weer eventjes een uh, jaaroverzichtje doen. Hè? Hebben we augustus en september? Maar eerst hebben we de nummer 33 van het afgelopen jaar: JC Forever Young. Let's dance and staan!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 You know what I mean? Forever, forever. So we live a life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 Mind, leave them off the kin erase, neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. But we're alive.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 Fris en fruitig door het leven. Forever Young, dat zou, dat zou wel heel mooi zijn. Je hoorde de nummer 33 uit Euro in 2010. JC die zong dit plaatje. Nou, tijd voor het jaaroverzicht. We zijn aangekomen bij de maanden Augustus en September. Conimus overlijdt aan een hartstilstand. 20 jaar lang reist hij voor RTL Nieuws de hele wereld over... en dan stapt onze Midden-Oosten-correspondent... naar een carrière tussen de kogels, granaten en tanks... onverwachts en ongekend stilletjes uit het leven. Hoeveel bezoekers het precies waren is onduidelijk... maar zeker is het dat het er meer waren... dan de Love Parade in Duisburg aankon. 21 mensen worden verdrukt in de mensenmassa... en maar liefst 500 mensen raken gewond. Er moeten koppen rollen, eisen de Duitsers. Maar wie is ervoor verantwoordelijk? Een voor Nederland unieke minderheidskabinet krijgt vorm. De VVV en de VVD en de CDA willen samen regeren met gedoodsteun van de PVV. De plannen leiden tot veel onrust binnen het CDA. Dan hebben we ook nog de FIFA op bezoek gehad. Jawel, de Wereldvoetbalbond FIFA is in Nederland en België. Ze onderzoekt of in de lage landen over 8 of 12 jaar een WK georganiseerd kan worden. De eisen zijn behoorlijk hoog. Van belastingvrijstelling en speciale WK-wetten tot peperdure verbouwingen aan stadions. Daarop is uiteraard veel kritiek ontstaan. Overstroming in Oost-Europa, China, India en Pakistan. Het laatste land zijn mogelijk 20 miljoen mensen getroffen. Volgens de Verenigde Naties is de situatie nog erger dan na de tsunami in Azië ruim vijf jaar geleden. In Nederland wordt Giro 555 geopend. Het leek altijd een, een van de onfriksbare fundamenten van de Nederlandse voorzieningsmaatschappij. Dan hebben we het natuurlijk over het pensioen. Voor een groot aantal mensen komt die zekerheid op losse schroeven te staan. Een aantal pensioenfondsen verkeert in problemen. Dan de mijnwerkers. Hè. Chili staat op zijn kop. Na een wekenlange zoektocht zijn 33 mijnwerkers leven teruggevonden in een ingestorte mijn. Er is echter één probleem. Ze zitten op honderden meters diepte. De reddingsoperatie gaat maanden duren. Dan gaan we naar de maand september. De formatiepoging van een rechtse kabinet van VVV, VVD gaan we weer. En CDA met gedoogsteun van de PVV lijkt er niet te komen. Giet Wilders stapt uit het overleg en omdat uh, hij het CDA niet langer betrouwbaar vindt. Waren het gevaarlijke terroristen of onschuldige passagiers die de schijn tegen hadden? Net na de landing op Schiphol worden twee mannen opgepakt, uh, opgepakt in een vliegtuig afkomstig uit Chicago. De twee Amerikanen van jeometische afkomst zouden plannen hebben voor een aanslag. Dat wat betreft het. Uh... Jaaroverzicht, de maanden augustus en september. We gaan weer door met de lijst. Euro Hit 2010, daar hebben we het over. Nummer 32 is er voor Elise Doedendoedel. En pack up! I get tired and, upset. and I'm trying to carry to And I cool, I only get depressed. was those Eurohit 2010 op CFN let it go stop i don't know stop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 So Quelli, sguardi sempre attenti, è nascostamenti, quando dato spazio me ne uscino un po'. En dan is het weer een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 Het een leur is het zwaarst getroffen. Daar zijn zes overgangen dicht. Verwacht wordt dat de problemen rond 11 uur vanochtend zijn opgelost. Over een kwartier is er in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond kwart voor negen bij zonsopkomst begint het. Een half uur later zal zo'n driekwart van de zon door de maan worden bedekt. In het noorden van Zweden zal de maan de zon vrijwel helemaal afschermen.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 Een deel van de zon was bij opkomst om kwart voor negen door de maan afgeschermd. De gedeeltelijke zonsverduistering was het eerst zien boven het Midden-Oosten en vervolgens boven Europa. Het weer, droog en veel bewolking. In het westen van het land is er kans om een enkele winterse bui.